Negen uur. Door Negens met het NOS Journaal. Na vijf jaar stopt online kiosk Blendel met de verkoop van losse artikelen. Voortaan worden alleen nog abonnementen verkocht. Volgens oprichter Clupping zijn de omstandigheden in de krantenwereld moeilijker geworden en valt er met de verkoop van artikelen niet genoeg te verdienen. Met het stopzetten van de verkoop van losse artikelen hoopt Blendel op meer premium abonnees. Die krijgen dagelijks een selectie van een aantal krantenartikelen en kunnen door tijdschriften bladeren. Bij onderzoek naar fraude wil het OM meer gebruik maken van advocaten die door verdachte bedrijven zelf zijn ingehuurd. Een officier van justitie zegt in het FD dat hierdoor minder druk wordt gelegd op de fiot, dat bedrijven strafvermindering kunnen krijgen en dat zaken sneller afgewikkeld kunnen worden. De onderzoeksmethode zou zijn afgekeken van de Verenigde Staten. Bij de ferry in Vlaardingen is een grote politiecontrole aan de gang... om mensen te vinden die illegaal naar Engeland willen reizen. Bij de controle worden honden gebruikt... en worden CO2-metingen gedaan om mensen op te sporen. Als een hond aanslaat, wordt de wagen apart genomen en volledig gecontroleerd. Steeds vaker worden in de Rotterdamse haven illegale gevonden... die de oversteek willen maken. Vorig jaar werden er bijna 1400 mensen gepakt. In 2017 waren dat er nog geen duizend. Rembrandt studeerde mogelijk langer in Leiden dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit een herinschrijving die is gevonden in het archief van de universiteit. Tot nu toe was er maar één inschrijving van Rembrandt bekend... waarbij hij na een tijdje vroegtijdig was uitgeschreven. Tijdens de voorbereiding op een jubileumtentoonstelling van de universiteit... is nu een document gevonden waaruit blijkt dat hij zich twee jaar later weer inschreef. Hoe serieus hij zich toen op zijn letterenstudie stortte, vertelt het verhaal niet. Het weer eerst nog vrij zonnig, ook het wolkenvelden, wordt 22 tot 28 graden. Vanmiddag meer bewolking en dan trekken vanuit het zuiden stevige buien over het land. Met kans op flink onweer, zware windstoten en hagel. Morgen ook weer kans op stevige buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam Amersfoort liggen voorwerpen op de weg bij Nader Vesting. Vijf kilometer file vanaf Muiden. De vertraging is een kwartier. Op de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht. Twintig minuten tijdverlies. En zes kilometer file. A2 Amsterdam Utrecht bij de Leidse Rijntunnel. Vijf minuten vertraging. Twintig minuten extra op de A9 Alkmaar Amsterveen tussen Heemskerk en Knoop het Rotterpolderplein. Op de A10 Knoop het Koenplein Watergraafsmeer bij Afrit Volendam. Een kwartier vertraging. Op de A10 staat bij de Koentunnel.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 klanken waren dit... Uh... Hoor je het wat of niet? Ja, en, ja ik, denk, denk, zeker. Ik denk, ja, ik, ik, ik ben in slaap gevallen. Nee, nee, nee, nee. <laughs> ja, Ik denk, ik moet mijn mond houden, nog een uur. Maar... Nee, nee, nee. nee, nee ja, mag ik er niet. gewoon blij blijven? Gezorgd. Nee, joh, je mag er nog eventjes blij blijven, hoor. Dat, uh, dat maakt helemaal niet uit. In ieder geval, wij nemen in ieder geval afscheid van je. Uh, uh, voor deze uitzending. Uh, ja. Ik zou zeggen, graag... Uh, tot de volgende uh, keer. Tot de volgende keer. Dankjewel <laughs> ja. dat je hier was. Uh, hier in Zandvoort weer. En uh, ja... In ieder geval uh, straks een uh, goede terugreis naar Zeeland. Dankjewel, dankjewel. En uh, naar Vlissingen was het, hè? Gewoon ja, rustig ja. aan op gemakje. Ja, ik blijf nou even gezellig hier in de ja. studio. Dus, uh... door, door welke tunnel ga je? De Zeeland tunnel of uh, neem je de, uh, de, de, de uh, hoek, uh, hoek tunnel? Uh, ik kom uh, in ieder geval door heel heleboel tunnels. Door in Rotterdam ook, geloof ik, hè? Toch, ja. Ja, hoe heet die andere ook weer? liever de Kijtunnel, zo. Ik weet het allemaal niet meer. In ieder geval, ik rij over de weg. Ja. Het is gewoon rijden. En ja. Ja, zo is het. In ieder geval, bedankt voor de komst en de lekkere koffie. En ja, tot de volgende keer. Ik zeg het graag tot de volgende keer. En ja, weer met een nieuwe ziel. Zeker. Zeker. We gaan een plaatje draaien van David van Dijk en voel de beat. Voorbij. Ho. Oh, oh. Lek met de sleur in de kleine zorgen, Dit keer laat ik ze ver weg achter mij. Ho. Oh, oh. Hoogst de tijd om uit te gaan. Ik heb het Gezellig hè, Fred hij. Uit de Entertainment for You, Dutch top 5. Ik lees het van je af. Jij ligt tegen mij. Ik zie het verraad in je blik. Ik bedek het met een lach. Mijn tranen hou ik in Maar het voelt net alsof ik stier, Ik speel het spel met je mee Ik doe alsof ik niets weet Maar je moet niet denken dat ik achterlijk ben Ik heb op vlug aan, precies hetzelfde gedaan ik Weet dat ik de signalen herken En ik kan fout. Het maakt nu niet meer uit wie wie nu nog vertrouwt. Gooien we alles nu op tafel of zwijgen we voor goed? Het breekt me op, ik weet niet meer waar ik moet. Het is niet alleen jouw schuld, maar van ons alle twee. Ik wil niet verdrinken in deze woeste zee. Ik hou mijn hoofd nog boven water. Ook al voel ik me alleen Maar ik speel het spel met je mee Wat blijft er nou nog over Nu alles is gezegd Weet je nog wel waar je voor bent Want je geeft jezelf over Zonder dat je je verzet Maar ja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 Voor goed het Zo, dat was hij dan, Jeffrey Kuipers. En uh, ja, de nummer 1 eigenlijk. Ja, ja, de nummer 1 van de entertainment uh, Dutch Top 5. Uh, en uh, ja, alsof ik van niets weet. We gaan een lekkere gouden oude draaien van de Tramps. En ze hebben het over Hold Back the Nights. Ik zou zeggen, blijf erbij. Tot 7 uur, entertainment for you. Wat is het weer gezellig, hè? Fred Heij. En of het gezellig is, we gaan lekker verder met uh, Davina. En, en... zij met over Skyward. Een heerlijk nummer, blijf lekker luisteren. Hè. Dat allemaal op die 106.9, 104.5 op de kabel en TV-krant. En dat allemaal vanaf de tolweg, Dina. We gaan uit Zandvoort. I said be, Till the queen, will disagree, there's more to her. On Sunday she will loudly pray, please don't care what be. other people say. But money's always stayed the same, she built all that can break. Take what's you the deal? Make room for her, or she'll leave every meal till she's skinny as a needle. naar Entertainment For You. Oeh, dat is lekker! I must have left my house at eight because I always do My train, I'm certain, left the station just when it was 2 Have read the morning paper going into town. And having gotten through the editorial, no doubt.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 You shall frame the day before you... Nee. De dag voordat je kwam. Agneta Vatskoch. Abba. Baby, maar we gaan naar iets vrolijkers. En dat is Paul Carrick. En ja, When You Walk in the Room. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Entertainer voor YouTube. Klokjes van 7 uur. Mijn naam is Frit Heijs. en zeggen, een goede avond. En als je hebt gegeten, dat het u wel mogen bekomen. En zit je tijd, eet smakelijk. In the room. Eh, wat een heerlijk nummer. Ja, jij bent er ook nog, eh, Edwin. Heb je het een ja. beetje naar je zin? Eh? Ja, hoor. Ja, oké. Okay. <laughs> en hey, we gaan een, een lekker plaatje draaien van uh, Jeffrey Heesen. En uh, hebben het over: Mag ik uh, de zon uh, laten schijnen in je hart? Nou, vooruit dan maar. Ik ben verliefd, Je bent zo sexy, alle mannen kijken als je binnen loopt. Het is niet voor niets, want je bent fantastisch, door jouw donkere ogen is mijn lijf verdoofd. Zeg me wat heb jij met mijn hart gedaan, want ik wil er met jou. Je bent speciaal, je bent bijzonder. Het is alsof ik dromen, maar niet wakker word. Kijk hoe je straalt, je bent een wonder. Als ik jou laat gaan, doe ik mezelf te koord. Zeg me wat zoek jij? De hit van Dit is weer een nieuw uur entertainment voor u met Fred Heij.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 Hij gaat nu weg, je hebt je keuze gemaakt. Maar kom niet terug, je hebt een ziel geraad. En denk aan dit moment, vergeet niet wat je hebt. Weet wat je doet als je gaat. Straks heb je spijt en spreek je op die knieën. Dat jij me mist terug wil naar de liefde.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 Gezegd. jouw vrienden zijn niet echt. Dan was ik toch niet zo eh, Dat was een, een lekkere ja, headbanger. Om het maar zo te zeggen. Ja, Danny braaf was dat en, uh, en straks heb je spijt. En uh, ja, ik denk ik, ik, ik ga toch eens naar buiten kijken. En dan zie ik zo door die, uh, door die uh, ja, dingen die voor het raam hangen eigenlijk. Uh, ja, het zonnetje. Ja, ja, Luxaflex heet dat, hè? Toch Edwin? Luxoflex, hè? Sorry? Nee, ik kom er gewoon weer bij zitten. Ah, ja, zo, zo is het. Luxoflex, ja. Ja, luxoflex, ja. En toen dacht ik... Wat dacht je? Strand, zon. Zwembroek. Zwembroek. Zonnebrandolie. Nou, ik denk, nou, laten we dan maar eens een keertje kijken naar... Uh, rokje. Rokje? Een rokje. Korte rokjes. Korte rokjes. Sidekick. Nou. Doen wel. we. Luister maar. Je alles, je hele hart. Er is niemand die mij zo goed zag. Ik zou geen ander willen, want wij zijn een paar apart. Een dag zonder jou, zij verloren buren. Want een dag zonder jou. De zee. Waar ik heen ga ga je met me mee Jij bent zonlicht dat mij laat groeien Jij liet heel mijn leven openbloeien Jij bent alles wat ik ooit wou Er is niemand waar ik meer van hou Wat er ook mag gebeuren Mijn hart blijft altijd van jou Under Zonder jou. En dat allemaal vanaf de tolweg 10A. En uh, hey, heerlijke muziek. En dat allemaal met uh, dit mooie weer. Dit zomerse weer hier vanuit Zandvoort. En uh, we gaan verder met Geronimo en One Kiss. Heart. You've got to listen, when she tries to speak, and tell her she's the bomb You've got to make her, feel like she's the one You've got to show her, without her it's no fine You've got to make her, see where she belongs, and tell her she's the bomb Geronimo. We gaan lekker verder met een lekkere gouden ouwe. En die kent hij vast Oeh, nog wel. dat is lekker. Kattenaar Joe. Joe, Where did you come from, where, where Joe? God, Zoals ik al zei, en, uh, we gaan nog een, uh, een lekkere gouden overdraaien. En uh, ja, ik denk, nou, dat is een heerlijke plaat om een beetje af te sluiten. Shane She came along. Broke her spell. And set me free. Push aside what used to be. Oh, the broken hearted man that once was me. Kijk, Tim, ben Ik ben er zeker weten. Nog net voor de volgreep. Uh, hey Tim, ja, ik, ik, ik heb hem sowieso al klaarstaan. Want ik denk, nou ja, daar ga ik in ieder geval mee afsluiten. Maar we hebben je nog ja. kunnen bereiken even snel. Uh, het ja, gaat om want, jou. Uh... die hadden mijn nummer niet. Nee, ja, nee, dat ging even helemaal fout. <laughs> nou ja, kan wel eens gebeuren. Hey, uh, ja, juist jouw laatste single. Jij gaat uh, met me mee. Ja, ontzettend uh, trots en blij met uh, het resultaat. het gaat eigenlijk hartstikke goed ook ja het is echt een lente-zomerplaatje dus het is nu met het lekkere weer erbij dus helemaal top ja en wat mij brandde een vraag eigenlijk je hebt toen wat punten kunnen geven via het songfestival ja nu vindt dat plaats in nederland ja ik kom aankomen ga jij het doen nou goed dat lekker te zeggen ik zou het een enorme eer vinden natuurlijk ja ze me zouden vragen en ze hebben mijn nummer, maar uh, dat laat je natuurlijk vooral over aan, uh, aan de Afrotros. Ah, oké. Okay. Want uh, ja, uh, ja dat, uh, ik bedoel, ja, het was sowieso verrassend dat jij toen uh, de, de, het, het uitslag deed. Ja. ja en dat uh, Nou ja, dat ging je goed af. Ja, je hebt uh, hartstikke mooie reacties gekregen toen. En uh, eigenlijk ieder jaar nog steeds krijgt hartstikke leuke reacties uit uh, binnen en buitenland. Ja. Wanneer je het dan uh, weer is. Ja, natuurlijk het ja dat is een unieke uh, beleving die ik heb dat het Nederland toekomt ja ja dat zijn natuurlijk een enorme eerste en dat je het mag doen maar nogmaals uh, ja dat is niet aan mij en ik weet niet uh, ik weet wat ze wat, wat van plan zijn, dus we gaan aan de ja er zijn nog wat, uh, wat namen gevallen natuurlijk maar uh, ja die, die, ik, uh, die ik die ik niet hoorde vallen dat was die oude dus uh, ik denk nou oh, ja bij precies. deze ik, ik zal het toch ja, eens eventjes ja. vragen ja, al uh, de andere, andere mensen hadden ook al uh, hadden mijn naam genoemd en uh, ja het is ook maar net wat, nogmaals, het is maar net wat ze willen ja, ja, ja. Ja, ik, ik gun het ieder voor jou. Dankjewel, dankjewel. Ik zou zeggen, bel even een de trots op en uh, doe, even hier, doe even een goed woordje. Ja, dat gaan we zeker doen, dat gaan we zeker doen. Goed zo, goed zo. Hé hey, Tim, eh, wat, wat, wat uh, kunnen we hier van jou nog verwachten? Sta je nog op grote podia's deze zomer? Ja, sowieso. Zo, Dan uh, moet ik niet wat mijn hoofd, weet ik het wel niet, uh, waar ik allemaal sta. Maar ik doe echt hartstikke doe hartstikke leuke dingen. En de trots bijvoorbeeld komt er ook weer aan. En, uh, we zijn bezig met nieuwe muziek voor in de najaar, opdrachten, dus, uh, overal, het is dus, uh, echt uh, ja. helemaal leuke dingen aan. Ah, Oké, okay. en uh, ja, wat, wat, wat, uh, wat, uh, ben je nog bezig met een album of, of iets ergelijks? Iets, ja, iets verrassends? Ja, tegenwoordig, ja tegenwoordig vind ik altijd uh, vind ik best wel lastig nu, hein? omdat cd-verko natuurlijk, uh, ja dat is natuurlijk allemaal dramatisch, laat ik te zeggen. Ja. Dus we zijn altijd bij het tegen met nieuwe muziek en er komt een boek aan nou, ja, dat is wel heel veel anders. Maar ja. nou, dat vind ik ook een heel bijzonder project. We zijn in gesprek voor een nieuw tv-programma. Er ja, gebeuren eigenlijk heel veel, er komen heel veel mooie aanvragen op binnen, optredens. Dus uh, nou, ja, je, je spreekt met een zeker mens. Ja, inderdaad. Oké, okay. nou de, even kijk je agenda, wat kunnen we die vinden? Uh, zoals je kunt mensen checken op timdousma.com en uh, gewoon op mijn Instagram en Facebook. Gewoon app Dausma. en dan moet je hem Oké Tim. Ja, je hoort hem waarschijnlijk al op de achtergrond. Ja ja, ja, ja, ja. We gaan uh, naar het nieuws van 7 uur, dus we kunnen hem nog een klein stukje laten horen. Ik zou zeggen in ieder geval bedankt voor jouw tijd. Tot Even snel. Keer, en uh, tot de volgende keer. Oké. Okay. Hey, groetjes, goed weekend. Doei, doei, doei, Hoi, hoi. Hoi, hoi. Jou naar een eiland in de zon. Het verleid je met mijn ogen, zoals het toen begon. Er gaat een wereld voor me open en de zon zakt in de zee. Ik ga samen met je lopen en jij gaat met me mee. Ik was niet eens op zoek, ik stond met vrienden in de kroeg. Maar toen kwam jij ineens voorbij. Ogen keek, dacht ik Dat je mij ontweek Maar gelukkig kwam jij Steeds dichterbij En jij zei Dit kan niet meer stuk niet meer Wat heb ik toch Geluk In mijn dromen Ik zou zeggen allemaal bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren En eh, graag tot volgende week Een goed weekend, joep doei en de mazzel Zoals het toen begon Er gaat een week